Annette Schut met het NOS-Journaal. Pakistan zegt dat vandaag in Hoofdstad Islamabad gesprekken worden gehouden met Saudi-Arabië, Turkije en Egypte over het beëindigen van de oorlog met Iran. Premier Sharif van het Iraanse buurland zei dat hij al uitvoerige gesprekken heeft gevoerd met de Iraanse president Pezeskian. Intussen blijven de VS en Israël aanvallen uitvoeren op Iran. ...en voert dat land vergeldingsaanvallen uit op Israël in de golfstaten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het dit weekend... ...de aluminiumindustrie in de golfregio heeft aangevallen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bereidt zich voor... ...op een wekenlang grondoffensief in Iran... melden Amerikaanse bronnen aan de Washington Post. Een mogelijk grondoffensief zou niet de vorm krijgen van een volledige invasie... ...maar bijvoorbeeld een combinatie van speciale eenheden en reguliere troepen... ...schrijft de krant... De militaire plannen zouden al weken in ontwikkeling zijn. Het is nog onduidelijk of president Trump ook daadwerkelijk toestemming zal geven voor een grondoffensief. In het centrum van de Engelse stad Derby is een automobilist gisteravond ingereden op voetgangers. Daarbij is een onbekend aantal mensen gewond geraakt, van wie sommige ernstig, zegt de politie. Getuigen zeggen dat na het incident chaos was op straat en dat de ambulances af en aan reden. De bestuurder van de auto is aangehouden, het gaat om een man van 30. Het is nog niet duidelijk of het om opzet gaat of dat het een ongeluk was. Miljoenen Amerikanen zijn de straat opgegaan uit protest tegen president Trump. In alle 50 staten gingen mensen demonstreren bij de zogenoemde No-Kings-protesten. Volgens de organisatie deden er zo'n 8 miljoen betogers mee. Het weer. Vanochtend eerst zon, maar in de middag wordt het bewolkt. Vanavond gaat het regenen. Het wordt 10 graden. Morgen, maandag, trekken stevige buien over het land. Lokaal met onweerhagel en zware windstoten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 Dat het dit is aan vorig Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Met mooie houd. Hollandse muziek. Hier op radio, zo Goedemorgen, goedemiddag. Luister eens heel goed vandaag. Draai de knop maar zachtjes rond, dit is anders.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 Onderweg zometeen de cyclets. En dat is uh, officieel het nummer van de poppies. Uit ik mee 1971. Non, ne rien, n'a, j'ai. Of zoiets zeggen. Ja, moeilijke. Uh, <laughs> Als u het hoort, dan, dan weet u het vast. Gaat u vast mee zingen. Maar uh, het, in het Nederlands is het makkelijker. Is het uh, steeds weer hetzelfde liedje. En de Krikklers hebben het uh, genoemd. Uh, steeds weer hetzelfde lied. En ook Leen Jongewaard en Piet Reumer komen eraan. Met een plaatje, wat heel veel mensen... Ik heb er niks mee, hè, maar heel veel mensen doen dat op zondag. Heerlijk langs het water, hengeltje erbij. En dan uh, naar het dobbertje kijken en dan uh, lekker vissen. Ja, tegenwoordig... Nou ja, tegenwoordig, uh, vroeger had je dat al, toen was het heel luxe. Maar uh, die speciale apparaatjes, uh, die uh, geven geluidjes uh, of signaaltjes dat er een vis aan zit. Maar vroeger deden we dat gewoon met een dobbertje. En uh, ja, vissen. Daar zingen Leen Jongerwaard en Piet Reum over. Maar eerst hoort u nog even een eigen productie met de zondagochtend koffie. En dat ga ik even doen en misschien nu ook. Zondagochtend, raam op een kier. Stilte in de straat, ik hoor alleen hier. De ketel die fluiten, nou de klok tikt. Alles gaat traag, precies goed, niet schrikt. Zondagochtend. Ik geniet van de dag Slokje na slokje Ik doe alles heel zacht Geen haast in mijn hoofd Telefoon op stil Niemand die moet wezen Een zonnestraal dan op het witte behang Ik sluit even ogen Maak de stilte lang Zondagochtend koffie Ik geniet van de dag Slokje na slokje Ik doe alles heel zacht Geen haast in mijn hoofd Een wandeling, misschien blijf ik hier Tussen mok en gedachten Een klein universum van plezier Over vrede heb ik al vaak gehoord. Het verhaal van de mens in oorlog steeds vermoord. Het verhaal van een kind dat nergens spelen kan. Het verhaal van de lucht, vervuiling overal. Het verhaal van de zee die door het gif bederft. Het verhaal van de vis die in het water sterft. Het verhaal van een kind dat nergens spelen kan. Het verhaal van de lucht, vervuiling overal. Zee! Heb ik al vaak gehoord: dat verhaal van de mens in oorlog steeds vermoord. Het verhaal van mijn kind. Het nergens spelen kan het verhaal van de lucht. Vervuiling overal. Dat verhaal van de zee. Die door het gif bederft. Het verhaal van de vis. Die in het water sterft. Het verhaal van mijn kind. Het nergens spelen kan het verhaal van de lucht. Vervuiling overal.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 Je zoekt een fijne stek, je rolt je zware cheque. Al wat je hartje verlangt. De vogeltjes hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen. En dat kan je in, je in feite, feite geen donder schelen of je wat vangt. Ik geef niet om bezit en niet om brood beleg. Ik geef aan de liefdadigheid mijn laatste jutje weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou kennen: missen. vissen.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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Ja, het liedje vind ik fantastisch. Het uh, product waar ze het over hebben niet zo. Het waren Lejjongewaard en Piet Reummen met vissen. En daarvoor horen we het cyclets met uh, het origineel van de poppies, hè? We hoorde steeds weer hetzelfde lied. En de volgende artiest, die kreeg op 20 februari 1974 uh, in de auto een hartaanval. Waarna die werd opgenomen in het Amsterdamse Fusiekenhuis. En na twee weken rustig ging het klaarblijkelijk beter. En hij uh, vertelde ook dat uh, in een interview aan Henk van der Meijden dat hij weer plannen had. Zo wilde hij zijn memoires publiceren. En uh, ja, ook wilde hij in 1975 weer een programma gaan doen dat hij dan nou 40 jaar in het vak zou zitten en een ander besluit dat hij nam was... dat hij nooit meer een toepet op zou doen. En op 8 maart, de dag dat het interview in De Telegraaf werd gepubliceerd... gepubliceerd moet ik zeggen, overleed, uh, overleed hij op 56-jarige leeftijd aan een tweede hartafval. Dan hebben we het over Wim uh, Zonneveld en hoort er nu met uh, ja, een apart plaatje. Ik kreeg een, een album van uh, Cordrayer en dan vond ik dit nummer op een beetje een onbekend nummer... maar ik vond hem wel grappig. Wim Sonneveld met de Rob. Hij krijgt bezoek van Rob. Ik heb van mijn ouders, God hebben hun ziel, te veel aan fatsoen meegekregen voor later. Ik heb er meer last dan plezier van gehad. En het meest weerzinwekkende voorbeeld is Rob. Ik kende hem pas, toen al bleek wat het was. Een zeurende trut van het zuiverste water. Die altijd weer aankwam en nooit was gevraagd. En door mijn fatsoen zei ik nooit de lazer op. Maar soms werd dat ook mijn fatsoen, dat te veel. Dan deed ik met zo'n smoel de deur voor hem open. Dan zei hij, wat heb je? Je kijkt zo bedrukt. Je leeft veel te eenzaam, dat maakt iemand zuur. Maar goed dat ik langskwam, dat fleurt je wat op. Ik moest eigenlijk vaker eens langskomen lopen. Dan daalde zo'n kont langzaam neer in mijn stoel. <lacht> en plakte daar vast voor de eerste paar uur klop, kloppen, naar eens roppen met een bord voor zijn kop. In die kop zit niemand al. Dat belet hem niet te lullen en je neef te vullen. Tot ik bijna toe ben aan een hartaanval. Dan zegt hij nou: tot gauw, ik heb je toch niet opgehouden. Nou, tot gauw, dag Rob. Lenzer op, lenzer op, lenzer op. Bord voor zijn kop. Een keer toen hij langskwam, schoot ik een jas. Ik dacht hem eens listig een keer te ontlopen. Ik zei, dat is nou jammer, ik moet op bezoek. Toen zei hij, dan loop ik zo ver met je op. Ik belde in van, iedereen aan? Hij zei, maar wat gek hè, dat doet niemand open. Dat is ook niet zo netjes. Aan het eind van het lied, zat hij in mijn stoel met dat bord voor zijn kop. En eens toen ik met een intieme vriendin juist bezig was nog wat intiemer te worden... Toen bleef hij aan het bellen tot gek worden toe en zei toen... Hallo, ik hoop niet dat ik stoor. Mevrouw is familie. Ja, dat zie je meteen. Nee, ik neem wel eens toe, hoor. Dat is prima in orde. Laat mij jullie niet storen bij dat wat je deed. Ik ben er niet, hè? Gaan jullie rustig door. Klop, klop, en daar is op met een bord voor zijn kop. In die kop zit niemand al. Belet hem niet te lullen, zijn je glas te vullen. Tot ik bijna toen ben aan een hartaanval. Dan zegt hij, nou tot gauw, ik heb je toch niet opgehouden. Nou, dat gauw, dag erop, lazer op, lazer op, lazer op. hoor, bord voor het werd een obsessie, ik droomde van Rob. Een droom waar ik bij hem in zweet lag te baden. Dan was ik een vlieg en volkomen verlamd. En zat op de stoel die door Rob werd bezet. Dan zag ik dat machtige achterkwartier verpletterend neerkomen zonder genade. Steeds nader, steeds nader, tot ik met een gil... Ik was maar een vlieg. En puilende ogen omhoog schoot in bed. Maar laatst belde Kees op, die zei, weet je het al? Ze bouwen die flats, toch? Wat wil nou gebeuren? Er lazert een heinsblok bovenop Rob. Zo dood als een pier, joh. Wat had je gedacht? Die nacht sliep ik goed, maar daarna begon rap. Als doe je zo vreselijk vervelend te zeuren. Te <lacht> schuiven met stoelen. Geklop op de deur. Geen oog doe ik dicht. En ik droom iedere nacht. <lacht> klap, klap. Met een bord voor zijn kop zweeft hij nou door het heelal. Dat belet hem niet te zeuren door te zeuren uit te treuren. Tot ik bijna toe ben aan een hart aanvallen. Daar is hij en ik wou dat hij nou maar is opgehouden. Nou, klop, klop, klop, klop, klop. Daar is Rob, daar is Rob, daar is Rob. Rob. Nog steeds een bord voor zijn kop. Dag Amsterdam, waar ik zoveel van verteld had. Stapel van liefde, een stralende zon, wat gaf het dan als je geen geld had? Kom net nog tracteren op friet en een film, hand in hand zaten wij daar parterre. We zagen de grachten, het waterloopplein, en keken in het park naar de sterren.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 Een miljoen mijn schat Zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had Geld alleen dat maakt je nukkig, maar jij maakt me gelukkig Ik merkte dat als ik jou niet had, ik het hele miljoen glad vergat Als ik geen miljoen beset, maar jou wel schat Dan kocht ik een uitzet op de lat het geld, dat ligt op straat en behoort aan iedereen. Maar ach, heh, wat zijn we dom, want we lopen eromheen. Gelukkig ligt voor het grijpen, zo heeft men mij vaak gezegd. Maar zonder te vermelden waar ze het neer hebben gelegd. Als ik een miljoen vis mijn lief vis gaat, zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had. Geld alleen dat maakt je nukkig, maar jij maakt me gelukkig. Ik merkte dat als ik jou niet had, ik een helemaal miljoen mag glad vergaan. Als ik geen miljoen vis maar jou wel schat, dan kocht ik een uitzet op de land. Kijk nou eens om je heen, hm? dan zie je mensen, jong en oud, die pakken maar wat aan <lacht> en dit wordt meteen van goud. Dat heb ik al lang kennen vergeten, ja, want mijn moeder had gelijk. Die heeft het jaren geleden al bekeken, toen ze zei, jij, <lacht> jij wordt nooit rijker. Maar eh, onder ons gezegd jongens, denk nou niet dat ik er zo heel erg kapot wil binnen hoor. Wel nee, want uiteindelijk is het nog een keertje zo en dat heb ik tegen Mientje ook gezegd.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 En die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld. door kort draaien daar bedankt hartelijk voor. En uh, terwijl wij een bak koffie nemen... laat ik u genieten van uh, een man die werd geboren in Scheveningen... als derde kind van, uh, van een ambtenaar... die later de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw zou worden. En zijn broer was uh, lid van de Raad van State. Dan hoor ik u denken, ja, nee, ja, nee. We hebben het over Willem Cornelis, roepnaam Wim Kan, Geboren in Scheveningen, op 15 januari 1911 en overleden in Nijmegen op 8 september 1983... was een Nederlandse cabaretier. En hij werd natuurlijk als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En die plek deelde hij samen met Wim Sonneveld, die jullie straks hoorden... en Toon Hermans. En u hoort hem nu Wim Kan, maar U Kan Het Ook Anders... een echte Hollander. Als een Hollander een avond gaat genieten... naar de Schalburg en zijn splinter, nieuwe goed.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 Alles breidt zich zomaar uit, legt maar en schiet kuit en ik zwijg nog van KI en kikkerdril. De sterke sekse is niet van steen, maar een Hollander, een echte Hollander, maakt eerst een kladje wat gaat kosten en dan neemt hij er nog eens. Ik heb een arme Turkse vrouw cadeau zien geven, na een mooie voetbal met met voor.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 Vertel ik je wat je weten moet, wat een meisje weten moet. Wanneer ze wil gaan trouwen, dat ze altijd al haar goed met persie schoon moet houden. In het huwelijk, beste meid, dan win je het altijd met persie en verdraagzaamheid. De ambtenaar verbond nu het paardje in den echt. Daarna hield hij een toespraak en dit heeft hij gezegd. Deelt lief en leef te samen, dat hebt gij hier beloofd. Smijt daarom straks elkander geen trouw cadeaus naar boven. Wilt gij niet leven in chagrijn? Dan moet de vrouw een huisvrouw zijn, wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen, dat ze altijd al haar goed met versie als schoon moet houden, in het huwelijk beste meid, dan win je het altijd, met versie en verdraagzaamheid. Moderne jonge meisjes, zo'n huwelijksboots van gauw, op stuk gewassen boortjes, wie krijgt de schuld? De vrouw. De wetenschap brengt uitkomst, wees dus niet langer sloof. met stuk gewassen boortjes en met een warme stof. je kunt gerust gaan dansen nu, want Persil doet de was voor u. Wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen, dat ze altijd al haar goed met persiel schoon moet houden. In het huwelijk, beste meid, dan win je het altijd, met persiel en verdraadzaamheid. Dus met oplievelingen lievelingen, persiel is rust voor je ziel, anders ben je de ziel niet. In het huwelijk, beste meid, dan win je het altijd.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 Dempsey gaat weer aan het boksen en krijgt weer een dik miljoen om zich een kwartiertje suf te laten stompen. En zijn tegenstander als die wint een half miljoentje meer want die kereltjes die laten zich niet lompen. Wie snakt er naar zo'n baan, zo kreeg hij het gedaan voor twee tientjes al zijn kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is die kleine man, die kleine burgerman zo'n doodgewone man met een confectiepakkie aan de man met zo'n uitgesneden linnen frontje aan zo'n zenuweleier, hongerleier van een kleine man.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 u hoorde de muziek van Louis Davids. Met een opname uit 1929. De Kleine Man. En daarvoor hoorde u hem ook. Met de, Wat een Meisje Weten Moet. Dat was uh, uh, een reclame van uh, een wasmiddel. We mogen geen reclame maken. Maar in 1932 maakten ze daar een, een reclamestukje over. En uh, daar werd Louis Davids voor gevraagd. Uh, wat een meisje weten moet over een, een bekend. Nou ja, het, het is nog steeds te koop. En het is wel bekend. Het is niet. Uh, het grootste merk. Nou ja, als je het zelf gebruikt ben je natuurlijk blij met het merk. Maar het is nog steeds. Als je in de supermarkt loopt dan zie je het nog staan. En de volgende artiest draaien we ook regelmatig in dit programma. Waarom? Ik vind altijd dat die man altijd hele vrolijke liedjes maakt. Het is Eduard, roepnaam Eddie Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden. Ik moet heel eerlijk zeggen, een fantastisch mooie leeftijd. Ik denk dat weinig mensen, alhoewel ik ken er een paar, heel toevallig dat je bijna 100 wordt en nog gezond bent. Dat is dan wel heel belangrijk. Hij werd 98 jaar oud, Eric Christiani. En hij was tot 2010 nog actief als zanger. Alleen sinds 2008 trad hij niet meer op voor grote zalen. Want dat was hem natuurlijk iets te veel. En ja, laten we eerlijk zijn, 98 is een mooie leeftijd... als je gezond bent. Maar tegenwoordig gaan de mensen heel erg vroeg dood. Ik hoor de laatste tijd allemaal rond de 50... tussen de 50 en de 60... Uh, ja, ja. Zijn geen leuke onderwerpen. Zie we hem zantwoord? Drie stukjes muziek van Eddie Christiani. Lied van de Zee, Denk om je lijn en nu hier eerst... Eddie Christiani met Anne-Marie. Ik heb vaak mijn kans gewacht in de grote loterij. Met als resultaat een niet altijd weer hetzelfde lied. Maar plotseling kwam voor mij toen de lang verwachte dag. Ik dacht direct toen ik haar zag... Je bent voor mij de hoofdprijs uit de Anne-Marie. Na vele jaren wachten van die prijs en dat ben jij, Anne-Marie. Jouw lieve zijn mijn miljoenen, de rente hiervan zijn jouw zoenen. Je bent voor mij de hoofdprijs uit de Anne-Marie. Geen lotje nam ik meer als die te mene was. Maar mijn plan dat ging niet door. Ze had een loterijkantoor. En van mijn schalenkast ging een groot gedeelte af. Maar ik dacht opnieuw toen ik dat gaf. Je bent voor mij de hoofdprijs uit de liefdesloterij, Anne-Marie. Na vele jaren wachten van die prijs en dat ben jij. En voor mij de hoogtprijs de liefdeslotterij Anne-Marie Heel spoedig klonk voor ons toen het lied uit Lohengrin Want we hielden van elkaar, dus het werd de ambtenaar Voor mij klonk bovendien nog een andere melodie Veel mooier dan een symfonie zij is voor hem de hoofdprijs uit de liefdesloterij. Anne-Marie. Na vele jaren wachten kwam die prijs en dat was zij. Anne-Marie. Jolie lieve zijn mijn miljoenen. De rente hiervan zijn jou Je bent voor mij de hoofdprijs uit de slotterij. Je mager als een den, als ik je nu zie lopen, is het of ik jou niet ken. Zeg, luister eens met snoeze je hart zo van een slagroomsoes. Wat ik je zeg, dat is geen smoes, denk om je leen.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 Maar witte, want je lijn komt in Vervaar. Zeg luister eens met snoezenpoes. Je houdt zo van een slag om shoes Wat ik je zeg dat is geen smoes. Kijk Denk om je lijn, je vindt het slaatje lekker fris. Een chocolaatje lang niet mis. Heus dat dit geen praatje is. Kijk Denk om je lijn. Het gaat verkeerd door al die lekkerneen. De mannen zeggen straks tot jou, je bent te dik voor mij. Rozijnen eet je bij het pond. Met dozen taartjes loop je rond. Dus je maakt het al te bont. Kijk uit, denk om je lijn. Appel, vruchten, zap, hazen, hopjes, zouten, dropjes, hazelnootjes, bokken, Denk om je lijn. Stille stand, hij duurde naar de zee. Zijn hartje zong het mooie lied Hij ziel, de golven neer. De uist en bewondering lag op zijn aangezicht. Zijn ogenpaar weer spiegelde een glimp van hemellicht. De golven die zingen, kom mee met mij. van de zee, ze riepen hem aan en ze lochten hem mee, hij sprak wanneer ik groter ben, ik een zeeman zijn, dan word ik op een sprookjeschip een echte kapitein. Het jochie dat ging langzaam heen, bezonken en tevreden. Nog eenmaal onziend sprak hij zacht tot weerziens, lieve zee. Van de zee, ze riepen. Vele jaren koos een schip met Nederlands vlag de zee. Het nam een jonge frisse borst als licht matroosje mee. Hij wendde eenmaal nog het hoofd en keek naar het stille strand. Toen vond zijn blik de grote zee, hij deed zijn woord gestaan. De golven die zingen... Kom mee met mij, dan heb je de ruimte, dan ben je zo blij. De golven, die zongen het licht van de zee, ze riepen het aan en ze lopen het mee. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we er ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoor u een blokje van drie plaatjes van Eric Christiani. Als eerste Annemarie, daarachteraan Denk om je lijn... en als laatste het Lied van de Zee. En de volgende artiest is geboren als Johannes Hendrikus van Muusje. Dan gaat er waarschijnlijk een belletje bij u rinkelen... Geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. En aldaar overleden op 8 januari 1989. Een Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam. En in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En op negenjarige leeftijd, ja, is toch wel een mooi verhaal. verloren hij in een vechtpartij met een met familie. Dat is nog het mooiste. Na vechtpartij met Willy uh, Alberti verloor hij een oog. En dat werd later vervangen door een, uh, een glazen oog. En het waren natuurlijk uh, neven van elkaar. Ja, dat is toch wel uh, best wel lullig. Daar word je de rest van je leven aan herinnerd dat jij dat gedaan hebt. Dat lijkt me best wel lastig. In ieder geval, ze hebben samen een heleboel leuke liedjes gemaakt. En u hoort er nu, hem hoort u nu. Tezamen met uh, nog een hele bekende man die hele mooie muziek maakte. Johnny Jordaan en Johnny Meijer met een medley van allemaal... Mooie stukjes muziek die ze gemaakt hebben, luistert u maar. Ik heb ze niet vergeten, de liedjes van de leer. Ze zijn nog niet vergeten, dan gaat hij nog een keer. vrolijke nummers van, uh, van Johnny Jordaan. En uh, ik zat aan de tijd te kijken. De tijd is alweer voorbij. Uiteraard als het programma gemist heeft. Op uh, zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En uiteraard volgende week zondag tussen 9 en 10 zijn we er weer in het voorprogramma van uh, CFM Jazz. Want dat gaat u nu zo meteen horen naar het nieuws. CFM Jazz, ik wens u nog een hele fijne zondag. En ik laat u achter met nog een stukje muziek van Johnny Jordaan. Dit keer met het mannenkoor. Gathea, fijne zondag. En misschien tot ziens. Oh, van, van Loken. Zo trots als een kloek op zijn eind. Verkeer op de munt mag een kruis zijn. Jij gaat voor geen ander zijn. Oh, Amsterdambo van, van Loken. Ik vind je zo fier en mijn Plus, je slaat Rotterdam plus de rest van heel Holland royaal. Dan al, al moeten we tot onze zaart. Het maanlijk gewissen dat Brussel tot eer is. Jij hebt wat veel meer. Zandvoort zo meteen, zet FM jazz hier op de radio, jazz hier op de radio, jazz hier op de radio.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Al mijn tranen, zal ik huilen als mijn schip. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.